Een oorspronkelijk hoorspel, geschreven door Wim T. Schippers. De rolverdeling is Gerda V. Sierone, Frits Paul van der Lek. Carla Joke Reitsma Hagelen. Johan Hans Veerman. Effecten Bram Hengeveld, muziek J. Plafond, productie Fineke Diamant en Rick Zaal, spelleiding Wim T. Schippers. Oh, wat een bittere thee. Dat is toch geen thee meer? Vrijheid! Vrijheid! Hier is de prijsverhoging. Hoor je wel? Vrijheid! Ja, mens, ik hoor je wel. We weg ja, schiet nou maar op, ik heb mijn jas al aan. Ik weet niet of je het weet, maar het is al half negen geweest. Eh, zeg nou even wat ik aan moet trekken. Wat is dat die televisie nou eens een keer uit? Brek je je koffie niet op? Koffie? Nou zeg, eerst wil je per se koffie voor we weggaan, laat je de helft staan. Rustig nou maar, voordat jij klaar bent, kan ik nog wel drie koppen koffie naar binnen werken. Nou, ik heb maar één kopje speciaal voor jou gezet. Eh, zeg nou even wat ik aan moet trekken. Anders heb je straks weer van alles aan te merken. Dat heb ik toch al gezegd, Gerda. Nou, welke dan? Nou, uh, die bruine jurk. is dat je erg leuk, hoor, die bruine jurk. Ah, en hier zei je die zwarte jurk. Dat zie je nou ah, wel. Ja, die bedoel ik ook. Uh, vind je die zwarte jurk dan leuker? Veel leuker. Veel leuker. Echt heus. Ja, ah, omdat ik die aan heb, natuurlijk. Ja, ik bedoel... Nou, wa -wa waarom zeg je dan dat ik die bruine jurk aan moest? Omdat ik dacht dat je die nou aan had... Uh, ik, ik bedoel... Wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, hoor eens, als ik zeg die bruine, dan vind jij die zwarte leuker. En als ik zeg die zwarte, dan... Hey, uh, zal ik anders uh, gewoon die paarse aandoen? Oh, ja, die... Gerda, alsjeblieft. Hey, ja, die, die paarse, die vond jij altijd het leukste. Ik zit hier al tien minuten met mijn jas aan. Ah, ja, zie je nou wel. Het kan je niks schelen wat ik aan heb. Het belangrijkste is dat je wat aan hebt. Ik, ik, ik bedoel, deze bruine jurk staat je echt geweldig, schat. Ja, het kleedt ook reuze af, hè, zijn donkerbruine poepkleur. Hè, wat? Wat zeg je nou? Teg, tegen, tegen wie zit je nou te praten? Hè? Hè? Oh, uh, nee, niks hoor. Uh. Ik heb die zwarte jurk toch al aan? Nou, zie je wel dat je toch gewoon aantrekt wat je zelf wil? Oh ja, is misschien ook wel zo gepast voor deze gelegenheid. Wat doe je nou? Ik gooi de theepot van tafel, dat zie je toch? Nee, dat was de koffiepot. Als je het zelf zo goed weet, waarom vraag je het dan aan mij? Er uh, was dan zo'n mooie koffiepot, die we als nooit gebruiken. Ja. Nou, kijk nou eens, ik ben drijf. Ah, hoe kan dat nou? Je had toch maar één kopje gezet en dat heb ik al op. Ja. Ah, die paar spatjes, daar zal niemand overvallen. Kom, hier, trek je jas aan, we gaan weg. Nee, maar wat, wat, wat moeten we dan eigenlijk daar in café muur zeg? Ja, dat weet ik ook niet. Daarom gaan we er juist naartoe. Nou, dus, dus als ik goed begrijp, dan gaan we naar Café Muurzicht. Te weten te komen waarom we daar naartoe gaan. Precies. En waarom moet ik eigenlijk mee? Omdat Johan daarop stond. Nou, wie, wie, wie is Johan? En waarom staat hij daar dan op? Dat weet ik niet. En ik moet maar gewoon mee om dat ene Johan... Ach, Johan is een oud zakenvriendje van me. We hebben vroeger allerlei leuke zaakjes gedaan. Hij is inmiddels schat, maar dan ook schatrijk geworden. En nou wil hij ons aan zijn uh, nieuwe jonge vrouwtje... Uh, Carla heet ze, geloof ik, voorstellen... Maar, uh, hou nou eens het... even je kop, want dat oude kring wil niet starten. Lieve Johan. Ik wil niks zeggen, maar... Dan zou ik mijn mond maar houden, zou ik zeggen. Maar ga verder. We zitten hier nou wel een half uur in... in, in... Zeg het maar. Ja, in hoe het hier heet dus. Muurzicht. Café-restaurant Muurzicht, jawel. Café Muurzicht? Is dat vanwege het uitzicht of zo? Jazeker. Kijk, het is nou donker, maar overdag kijk je hier uit op een schitterend heidelandschap. Maar waarom heet het dan Muurzicht omdat hier vroeger vlak achter de ramen een mooie, dikke muur stond, geloof ik. Muurzicht, het woord zegt het al. Waarom hebben ze die muur dan weggehaald? Had jij liever tegen de muur aangekeken dan... Nou, het kan mij niks schelen, want het is nou toch donker. Maar waarom heet het dan geen heidezicht of zo? Omdat het nou eenmaal al muurzicht heette. Vanwege die muur. Vanwege die muur. Begin een beetje te begrijpen... Maar die muur is nou toch weg? Heb je dan helemaal geen gevoel voor traditie? En als het nog lang duurt, ga ik ook weg. Uh, Eén dubbele whisky en een witte martini, alsjeblieft. Dank u wel, overtje. Uh, weet u wellicht waarom het hier eigenlijk muurzicht heet? Uh, dat weet ik niet, meneertje. Ik doe hier gewoon mijn werk en dat is al erg genoeg. Luister nou eens, lieve Carla. Hè? Eh? Frits is een oude makker van mij. Je hebt toch een half jaar op je spa zitten wachten, We hebben vroeger allerlei leuke klusjes gedaan. nee, komt eraan, mevrouw. Zoals je weet ben ik inmiddels schatrijk geworden, maar Frits heeft afgehaakt omdat zijn vrouw een vaste baan wou. Ja, voor hem dan, hè? Zo is je dan ook alweer een paar jaar uh, rijksambtenaar bij. Ja, verkeersdienst, Waterstaat, weet ik veel of zo, begrijp je wel. Niet zo heel erg. Nee, hij beschikt uit hoofden van zijn functie over allerlei interessante gegevens die hij aan mij gaat doorspelen. En zo doen Frits en ik na jaren toch weer eens lekkere leuke zaken. Ik laat. Een uh, dubbele whisky ja, we... en een bitter martini alsjeblieft. Uh, heerlijk. Uh, uh. Heb je nou wel weer besteld? En voilà. je staat net te roepen om drank, Nalmo. Ja, mag ik misschien. Van de dokter mag ik weliswaar geen druppel alcohol meer hebben, maar die kan doodvallen. Ik zuip wanneer ik dat wil. Waarom gooi jij je Martini nou in de plantenbak? Zeg, hoor eens, meisje. Jij bent toch niet om mijn boem met mij getrouwd, hè? Oh, praat nou geen onzin, Johan. Uh, er was een vlieg in gevallen. Moet ik die soms opdrinken? Dat is toch een mooie doop voor zo'n beestje, wat jij. <laughs> <laughs> We nemen er nog één Carla. En zo direct kan je lachen als die dikke Gerda binnen ziet schommelen. <laughs> uh. Maar waarom neemt Frits nou ook zijn vrouw hiermee naartoe, denk jij? Nee, hij neemt Gerda mee om geen argwaan te wekken, die slimme vos, begrijp je wel? Maar volgens mij komt hij nooit meer van dat oude kreng af. De arme drommel. Nee, dat heb ik toch even beter ingepikt. Hoe bedoel je? Nou, ik heb mijn Corrie, god hebben de ziel, op tijd ingeruild. Voor jou, hè? Mijn lieve kleine lekkere... Johan! Johanna, je dat? Een drie dubbele whisky, niet alleen onder rocks, maar ook nog onder dubbel. <lacht> nou, Frits, je hebt je rammelbak dan toch weer aardig aan de gang gekregen. Ja, volgens mij had je dat oude kreng al veel eerder moeten inruilen voor een leuk klein pittig dingetje. Daarin heb je nou eens groot gelijk, hè? Maar tot dusver heb ik jou, uh, nou ja, de wagen dan nog niet geschikt van de hand kunnen doen. Nou, wel, eigenlijk hmm. grote onzin. Het oude kreng, zoals jij altijd zegt, mag dan af en toe wat kuren vertonen. Je bent toch altijd maar gekomen waar je wezen ja, wilde? Maar nou is het afgelopen. Ah, kijk eens. Café Muurzicht, we zijn er al. Zeg, Frits, nou, nou moet je toch eens die veiligheidsgordel aan mijn kant eens laten maken. Nou, wat moet je nou zien, zeg, Het ding zit helemaal los. Frits. Hoor je Dat leek toch wel precies. Of er hier buiten voor de deur een auto tegen een boom reed. Zou je toch zeggen? Carla, waarom zeg je nou niks? Huh? Ik wil nog één, drie dubbele whisky. Geld speelt geen... Geld speelt keine rollen. Ah, daar zullen we eindelijk frits hebben. Kon je niet even je haarkammer voor je hier binnenkomt, ouwe jongen? Het is hier een nette zaak. Carla, ik. Ik word ineens niet lekker. Ik heb, geloof ik, een beetje te veel gedronken. Uh, uh, uh, uh, ober, kan ik heb hier. Uh, ik heb zojuist hier voor de deur mijn vrouw doodgereden. Uh, uh, ik. Ik ben er geweest. Varel. <lacht> ober, Ober, waar is hier de telefoon? Mijn vrouw is verongelukt. Uh, uh, rustig meneertje, wij zitten hier toevallig. Ook net met een dooier, zoals u ziet. En ik moet toch bellen, zal ik die van u dan meteen maar even doorgeven. Dan spaart toch weer een telefoontje. Ja, ja, doet u hey. maar. Ja, dat is goed. Ja, ja. Frits. Eindelijk bij elkaar. Carla. Liefste. Het is gelukt. <middels> U woonde bij de allereerste levende uitvoering van een oorspronkelijk hoorspel: Het geheim van Café Muurzicht, geschreven door Wim T. Schippers.